In Den Haag zijn op station Hollandspoor 20 mensen aangehouden na een herdenking van de tiener die vorige maand werd doodgeschoten door een agent. Ze wilden niet vertrekken op het tijdstip waarop ze van de spoorwegpolitie moesten stoppen. De jongeren wilden kaarsjes, bloemen en brieven neerleggen op het perron waar de jongen omkwam. In Antwerpen is de Zeeuwse VVD-gedeputeerde Sjoerd Heining overleden. Heining was sinds vorig jaar gedeputeerde. Daarvoor was hij lid van Provinciale Staten. Ook was hij acht jaar wethouder en twintig jaar gemeenteraadslid in Goes. Het provinciebestuur is geschokt door het overlijden van Heining. Heining is zestig jaar geworden.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 In de eredivisie heeft PSV de leiding overgenomen van FC Twente. Hun onderlinge duel in Eindhoven eindigde in 3-0 voor PSV. De doelpunten waren van Wijnaldem, Matas en Narsing. PSV staat nu twee punten voor op Twente en op Vitesse... dat vanmiddag verrassend met 3-1 verloor van VVV Venlo. In Breda eindigde NAC tegen Feyenoord in 2-2... en Herenveen-Roda JC werd 4-4.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. Was het dan allemaal voor niets, al die ophef en al dat gesjoemel. Het was wereldnieuws afgelopen week. Van EPO ga je helemaal niet harder fietsen. zei geneesmiddelenonderzoeker Adam Cohen. Straks een gesprek met hem. Pijn is cultuurgebonden, blijkt uit onderzoek... van cultuurhistoricus Jan Frans van Dijkhuizen. Volgens hem is onze huidige kleinserigheid een product van de reformatie. En we gaan het hebben over de gevangenis. Waarom hebben gevangenissen vaak zo'n herkenbare architectuur... en wat zegt dat over de samenleving? En ook hoort u alles over rode bloedlichaampjes en bevroren hersenen. Nou ja, veel wetenschap dus. Wat is dat eigenlijk, wetenschap? Um, nou, dat zijn allemaal vragen... wat dan over een bepaald onderwerp gaat. En je zoekt dan allemaal dingen uit. Bijvoorbeeld over het hele of zo... Um, kijken naar bacteriën. Um, um, een mijn microscoop doen. En dan weten ze wat voor een bacteriën jij hebt. Als je dan slechte bacteriën hebt, dan, dan kan je weten of, of je dan naar het ziekenhuis moet of niet. Ben ik had een keer naar het aquarium geweest... En toen had ik een, een, een, een bruine haai geaid en, en die beet. En ik ga ook wat dingen onderzoeken als ik de hele wereld rond ga reizen. Wat voor planten er allemaal aan een boom zitten en, um, en, on, en, en dat soort dingen. lang duurt het nog? Eigenlijk is wetenschap, daar komt nooit een eind aan. Wetenschap komt nooit een eind aan. De Britse astronoom Patrick Moore is vandaag overleden. Hij presenteerde meer dan 50 jaar de leukste sterrenshow van de televisie... The Sky at Night bij de BBC. Zonder dat hij ooit zijn haar kamde of zijn monocle afzette... vertelde hij over het universum en de astronomie... en zijn gigantische collectie sterrenkijkers. Now, as you know, at the time of the very first edition of The Sky at Night in 1957, I was most reassured to meet a future version of myself from the 50th anniversary of the programme in 2007. This was very, very encouraging and very charming indeed. And so now, if my calculations are correct, and they usually are, this should be around about the time of the 700th edition of The Sky at Night in the year 2011. So I thought I'd come to that very special anniversary from my very special anniversary in 1982, the 25th anniversary of the programme, and see if I can help my future self out once again. Ik denk dat wel heel splendid indeed. zijn. Heel veel seizoenen heeft hij dus gemaakt van The Sky at Night. Patrick Moore werd 89 jaar. Het was wereldnieuws en het veroorzaakte gek genoeg ook veel verontwaardiging in wielerkringen. De doping EPO werkt helemaal niet als je sneller wilt fietsen, concludeerden Leidse onderzoekers. Was dan al die ophef voor niets? Adam Cohen is geneesmiddelenonderzoeker van het Center for Human Drug Research in Leiden. Maar voor we met hem gaan praten, eerst even terugluisteren naar wat ophef over EPO. Lance Armstrong wordt beschuldigd van het opzetten en uitvoeren van het meest ontwikkelde dopingprogramma in de sporthistorie. Frank Sleck is positief bevonden op een product. En wij moeten dat gewoon accepteren, aanvaarden als dat gebeurd is. Hij was EPO aan ons. tijdens de Tour de France. either op de hotels of. after de stage. our onze teambus. De Jong zegt in een verklaring. Ik heb een aantal keer EPO gebruikt tussen 1998 en 2000. Het was gemakkelijk te verkrijgen. In een informeel gesprek heeft de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matschiner dat aan de politie verteld. Hij zegt dat Bogert twee keer is behandeld in Oostenrijk. UCI will ban Lance Armstrong van cycling. En UCI will strip him van zijn zeven Tour de France titels. Adam Cohen, welkom van het Netherlands Center for Human Drug Research van het LUMC. Heel veel ophef van de week over jullie onderzoek. Heel kort gezegd, jullie zeggen. EPO werkt helemaal niet. Al die uh, tests uh, uh, besjoemelen, al dat onderzoek, al die ophef... het is allemaal voor niks geweest. Nou, dat zeggen we natuurlijk eigenlijk niet. Want, uh, we zeggen eigenlijk dat, we, dat er gewoon te weinig bekend is... van of het wel werkt bij die elite fietsers. En dat vonden we heel interessant om, om, om vast te stellen. De kennis die er over dat spul is... Die, daar, daar hebben wij van gezegd, die is lang niet voldoende... Dus jullie zeggen, het is niet aangetoond dat het werkt? Nee, nou ja, we zijn er eigenlijk naar gaan kijken... zeg ik wel eens voor de grap, alsof langzaam fietsen een ziekte was. En als je dat nou zou willen behandelen, zo, zo hebben we dat stuk geschreven. Um, stel je voor dat dat zo was. Nou, dan ga je kijken, hoe, hoe gaat dat eigenlijk... hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Zou je het kunnen behandelen? Nou, dan kom je natuurlijk al snel op het feit dat waarom mensen presteren... iets is dat lang niet alleen maar te maken heeft... met dat rode spul in je bloed. En dat is wat, wat toeneemt als je EPO gebruikt. En dan kan je meer zuurstof in je bloed vervoeren. Nou, dat is zeker dat dat gebeurt. Maar de vraag is, leidt dat nou ook tot harder fietsen? Nou, en eigenlijk alles wijst erop dat dat niet zo is, dat er een heleboel andere dingen zijn. En ga ook maar na, als je, als je tijdens het fietsen niet eet... dan kun je zoveel rode bloedcellen he, hebben als je wil... maar dan krijg je toch uh, hongerklop en dan kom je toch tot stilstand. Het is of maar één je... van de factoren, ja. maar hoe hebben jullie kunnen onderzoeken of het nou uiteindelijk werkt... of met andere woorden, of het is aangetoond dat het werkt. Nou, dat hebben we, wat wij zeggen, dat hebben we nog niet onderzocht. Hè? Dus dat, dat moeten we denk ik doen. Dat is ook de eindboodschap van dat stuk. Dat moet een keer worden onderzocht en dat is belangrijk. Wat we gedaan hebben, we hebben gekeken... wat is er nou eigenlijk van bekend? Want je zou toch verwachten dat, ook als we EPO verbieden... dat behoorlijk goed bekend is... hoeveel het de, de prestatie bevordert. Nou, dan vind je eigenlijk... Je vindt natuurlijk wel dingen, want er is onderzoek gedaan... maar dat is op een, gedaan in tests die eigenlijk heel weinig te maken hebben... met wat die fietsers werkelijk doen. Namelijk vijf, zes uur eh, op een bepaald niveau alsmaar doorfietsen. He, de tests die gedaan worden, dat heet een maximale inspanningstest. je op een fiets gezet en dan eh, voer je de, de belasting steeds op... En, en totdat er uitputting optreedt en dat is na een minuut of twintig... Dus een hele korte, hele hevige sprint. En maar daar... dat is toch niet de Tourmalet of de Madeleine? Nee, in tegendeel. En het blijkt ook dat... Dat in die topfietsevenementen. mensen maar een hele kleine percentages van de tijd. op zo'n prestatie werken. Dat kan je ook wel voorstellen, want dan zou je het niet volhouden. Omdat ze zo getraind zijn. en omdat het voor hun dus niet zo'n hele grote inspanning is. Ja, permanent. Ja, ja. En, en geneesmiddelen. een EPO is uiteindelijk een geneesmiddel. Dat gebruiken we ook, ook voor de patiënten die we behandelen. Dat zijn natuurlijk eigenlijk vrij domme dingen. Die, die kunnen maar één ding. Die kunnen, in dit geval kunnen ze zorgen dat je meer rode bloedcellen maakt. Als je gaat trainen, of als je in de hoogte gaat trainen. dan gebeurt er in je lichaam. Ontzettend veel dat allemaal heel mooi met elkaar in verband staat, waardoor je steeds beter wordt. Nou, dat doen al die, die topfietsers natuurlijk ook voortdurend. Die trainen zich een ongeluk, en, en daardoor zijn ze zo goed. Dus wij, wij denken dat dit waarschijnlijk, maar en dat kan ook eigenlijk aan de literatuur die er nu is, kan je ook wel zien dat er waarschijnlijk maar een heel klein effect extra is van die EPO als het er al is voor die heel getrainde mensen. Heel veel ophef, dat zei ik al. Uh, ook veel reacties vanuit de sportwereld, uh, bloggers, sportjournalisten. Merkwaardig ja. genoeg waren veel van die reacties verontwaardigd, ja. boos. Ja, ja, dat is ons... Hoe is dat te verklaren? Ja, dat is ons ook, ook, ook, ook opgevallen. Dat, dat laat eigenlijk ook wel zien hoe irrationeel dat veld blijkbaar bezig is. Dat, is voornamelijk, dat hoort natuurlijk ook bij sport, emotie. Maar het is dus waarschijnlijk heel emotioneel. Nou, wat wij ook hebben gedaan, dus laten we dat nou eens gewoon puur rationeel behandelen op de feiten. Wat is er bekend? Eh, nou, dat is dus niet veel. En dan is onze eindconclusie... laten we dat dan maar eens uit gaan zoeken. En dan ontstaat er inderdaad heel veel ophef. Mensen vinden, voelen zich bijna beledigd. Alsof je zegt van... Uh, dat is eigenlijk gek. Want aan de andere kant... is er ook heel veel ophef over op het feit dat ze het heel onsportief vinden... dat ze die spullen gebruiken. Een veelgelezen redenering. Natuurlijk werkt EPO. Kijken ze hoe hard ze fietsen. Ja. <laughs> dat vond ik grappig. Ja, ze fietsen ook wel hard. Maar... Er zijn andere dingen als... Uh, nou, als Epeke Zonderland drie keer rondvliegt aan een, aan een stok... dan zegt niemand van... God, dat zal wel zijn omdat ze hem iets hebben ingespoten. Dan zeggen we gewoon, jongen kan dat verschrikkelijk goed? Ik denk dat daar toch de basis zit van die mensen die heel hard gaan. Die zijn gewoon beter geworden. Bij geneesmiddelen heb je dat ook. Hè? Als, je, als je een geneesmiddel aan iemand geeft... en je gaat hem ondertussen op allerlei man andere manieren behandelen... worden mensen vaak beter van hun ziekte, dat wijd je dan over het algemeen niet aan het geneesmiddel. Daar hebben we iets voor uitgevonden, dat heet een placebo-gecontroleerde trial. Dan geef je dus een andere groep mensen, die behandel je dan verder... op precies dezelfde manier, geef je iets, een FOP-middel... en dan kijk je daarna wat het verschil is. En dat verschil is dan gemaakt door het middel zelf. Nou, Dat is met EPO eigenlijk nooit gedaan. Als je dus een heel goed fietsteam ook EPO gaat inspuiten... maar je geeft ze ook extra goed eten tijdens de etappen... en je zorgt goed voor ze, je zorgt dat hun teamtactiek heel goed werkt. Ja, dan gaan ze harder. Maar het weet je niet meer of het door, alleen maar door EPO komt. Zou het kunnen zijn dat, um, ik noem maar een Armstrong... Hè, ervan uitgaand dat die, dat die inderdaad EPO zou hebben gebruikt... zou het mogelijk zijn dat iemand een Tour wint op placebo-effect... Ja, en placebo is dan te omschrijven als het feit dat de rest van al die factoren, namelijk zijn genetische aanleg, hoe die traint, hoe die eet... Hoe maar die... misschien ook wel dat hij denkt, nou ja, ik heb EPO gebruikt, nou, ik voel me zo sterk, nee, Dat scheelt, me gaan. Natuurlijk, dat scheelt ook en dat is, een, dat is waarom een heleboel mensen het natuurlijk ook doen. Die hebben begeleiders die ze een beetje magisch uh, behandelen. Ik geloof Robin, dat zie ik overal in de sport. Robin van Persie die ging naar geloof Servië om zijn enkel te laten behandelen... met een uittreksel van, van placenta's is. Je moet er niet aan denken, maar hij had een enkel blessure... en hij dacht dat beter ging. Het zijn nogal wat uh, kwakzalvers rond de sport. Ja, dat, dat zou ook blijken uit het toedienen van EPO als maar, het niet werkt. Zo'n gebied waar mensen zich zorgen maken, dat trekt kwakzalvers aan... Dat hadden we vroeger in de geneeskunde ook. Hoor. Dat zijn we nu voor het grootste deel kwijt. Maar daar zie je het ook nog wel eens. U maakt de vergelijking uh, met andere medicijnen. Met gewone medicijnen uh, voor ziekte. Zou daarbij hetzelfde kunnen werken? Dat mensen eigenlijk een te grote werking aan medicijnen toekennen? Ja, dat, dat zie je heel vaak. Maar daar hebben we dus al dat onderzoek voor. Hè? En vandaar dat we dat hier ook vonden dat je dat moest toepassen. Omdat dat soort van ja, magische verwachtingen om die een beetje te temperen. Nogmaals, geneesmiddelen zijn hele domme dingen. Die kunnen kleine dingetjes, maar lang niet. Dat is ook geen geneesmiddel dat maakt dat je beter viool kan spelen... of beter mens wordt. Dat werkt iets ingewikkelder. En dat is ook bij fietsen zo. Dat is een complexe, om daar goed in te zijn, heel ingewikkeld. EPO is oorspronkelijk uitgevonden om patiënten te behandelen... met allerlei aandoeningen aan de bloedlichaampjes... of een kort en rode bloedlichaampjes. Zou het daar wel voor werken? Nou ja... Ik, ik, we hebben dit stuk geschreven met... Ik, ik werk op de afdeling Nierziekte van het LUMC... een collega van mij daar ook. En daar behandelen we een heleboel mensen met dat middel. Omdat hun nieren niet werken... maken ze geen rode bloedcellen... en dan wordt dat hemoglobinegehalte in het bloed heel laag. Als je dat door EPO verhoogt... dan voelen mensen zich daadwerkelijk beter. Maar als je dat hemoglobine-niveau... hoe rood je bloed is... als je dat boven dat normale... of zelfs op het normale niveau brengt... bij die mensen... dan Neemt de sterfte toe. Dan, dan gebeuren er dus vrij ernstige dingen met ze. Met andere woorden, het feit dat je van, van slecht naar normaal gaat, ja, dat maakt je beter. En dat is geen reden om van normaal naar daarboven te gaan. Ik, ik gebruik ook als voorbeeld van lichaamsgewicht. Als wij allebei 20 kilo in gewicht afnemen omdat we ziek zijn, voelen we ons niet goed. Nou, dan krijgen we ons normale lichaamsgewicht, voelen we ons beter. Maar dat is natuurlijk geen reden om 20 kilo aan te komen. He, de, dan voelen we ons daarna weer slechter. Het, de, de normale fysiologie van de mens die werkt heel optimaal. En daar kan je dus niet zo vreselijk veel aan doen. Dus ik denk, dat en dat, daar wijst ook alles op... dat het dus heel onverstandig is om EPO te gebruiken... om gewoon goed trainen. En dat hebben die mensen ook u gedaan. u zegt eigenlijk, je moet uh, überhaupt van medicijnen... niet te hoge verwachtingen hebben... en als het even kan, een pil vermijden. Nou ja, wel als je ziek bent. He, want dan zit je onder zeg maar, het normale niveau... Maar sporters en hele goede, weet ik het, muzici... of mensen die heel goed kunnen nadenken... die zitten precies op het goede niveau. Daar kom je dus met geneesmiddelen heel moeilijk boven. En ik, wij vermoeden dat dus een heel groot deel van die doping... die heeft een, een magisch effect. Maar het kan heel goed dat het het slechter maakt. In de jaren tachtig was er discussie over de anabole steroïden... die ja. bodybuilders gebruikten ja. omdat ze zo ja. groot wilden worden. Uh, veel bodybuilders zeiden zelf uit eerste hand ik heb de ervaring dat mijn training veel meer effect heeft... nu ik die anabolen gebruik of toen ik die anabolen gebruikte. Ja. Is dat toch ook niet iets waar je als wetenschapper op af zou moeten gaan? Mensen hun eigen het, het begint dus altijd met ervaring. Er zijn een heleboel geneesmiddelen die zijn... uiteindelijk hebben we die omdat mensen iets merkten. Maar dan moet je het wel testen en dan valt het meestal tegen. Maar ja, dat weten we dus niet van die bodybuilders. We weten niet welk deel het effect is van training... en welk deel het effect is van anabole steroïden. En het kan best dat voor bodybuilden, daar hoef je niks te doen met die spieren... hoef je ze alleen maar te zien, dat het daar werkt. Maar we weten eigenlijk niet helemaal zeker of het bij gewichtsheffen werkt. Zou kunnen, hoor. Maar, maar... Het jammer is dat je het volgens mij ook nooit kunt onderzoeken... want als je naar de ethische commissie toe gaat en zegt... ik wil één groep EPO inspuiten en de andere groep een placebo... en ze dan een, een etappe laten fietsen... Daar krijg je nooit toestemming voor. Nou ja, dat zegt iedereen. Dat is interessant. Ik, ik ben twaalf jaar lang de vicevoorzitter geweest... van de toezichthouder op de ethische commissies in Nederland. En ik vind dat helemaal niet. Ik, U zou daar toestemming voor geven? Ja, ik, ik ben nu niet meer in de positie om dat zelf te doen. En als ik zo'n onderzoek zou doen, zou ik het ook niet zelf doen. Maar ik denk dat je daar toestemming voor zou moeten krijgen. Er is geen enkel reden waarom dat gevaarlijk is. En er zijn een heleboel redenen waarom het zowel wetenschappelijk... als ...maatschappelijk belangrijk is om het te weten. Maar je moet dan, om het echt goed te doen... ...moet je ook getrainde wielrenners ja. vinden... ...die als ja. proefpersoon willen optreden... ...en die moeten zich daarna dus ook een jaar of twee... ...uitsluiten van maar, competitie... ...omdat ze EPO in hun bloed hebben. Dat is, dat is wat wij zeggen. Maar EPO, daar weten we precies van hoe lang het werkt. We weten ook precies wanneer het weer weg is. Ik zou niet weten waarom die mensen... ...voor zo'n experiment dat niet zouden kunnen krijgen. En waarom zou een wielrenner dat doen? Nou om dezelfde reden waarom mensen meedoen aan onderzoek... dat is namelijk dat je dat nou ook als wielrenner... denk ik juist wel eens zou willen weten. Het tweede wat je dan kan doen is, is een keer heel goed... stel nou eens dat het niet werkt. Nou, dan ben je ook klaar. Dan is eigenlijk geen enkel argument meer om het te gebruiken. Dan hoef je dus al die repressie die we nu doen ook niet meer te doen. Want dan heb je in ieder geval de bijwerkingen over. En daar hebben we nog niet over gehad. Die zijn potentieel behoorlijk risicovol. Dus dan kan je die fietsers ook goed voorlichten. Die krijgen nu krijgen ze natuurlijk ook geen goede voorlichting over dit spul. Uh, maar stel je voor dat het heel goed werkt, echt veel beter dan ik nu denk, dan zouden we dat ook medisch moeten weten. Dus dat is ook wel een medische reden om dat uit te vinden. En het is helemaal geen moeilijk experiment. Je kan het zo doen en je kan die mensen heel goed controleren. Dus dan kan er ook niks gevaarlijks gebeuren. En dan op een gegeven moment stop je die EPO en dan verdwijnt in een, een paar weken verdwijnt dat hele effect. Ja, u noemt het al, de, de bijwerkingen, want dat is uh, het meest tragische misschien nog wel. Dat mensen uh, een risico voor hun carrière lopen met, met EPO. Dat het dan waarschijnlijk niet werkt, maar dat het ook zeer schadelijk is voor de gezondheid. Om op lange tijd EPO te gebruiken in combinatie van topsport. Ja, en dat is natuurlijk het verbazende. Mensen zijn bereid natuurlijk om voor zo'n zo overwinning van alles te doen. Het, het, het verbazende is dat dit is ook niet goed is bekend. We weten van patiënten dat EPO zeker in, in hoge doseringen risicovol is. Hoge bloeddruk, ja. kans op een hartinfarct. Het zou dus best eens kunnen dat dat ook een negatief effect is als je fietst. Als je bloeddruk net wat hoger is, gaat het bloed ook weer wat moeilijker door die, door die spieren heen. Het, het is dus ook niet uitgesloten dat het uiteindelijk een negatief effect heeft. Dat is lang niet aangetoond. Dus dat is ook nog een zorg. Dus nog afgezien van de kans op uh, herseninfarcten... en daar zijn voorbeelden van ook bij fietsers... Uh, en hartinfarcten en, en andere dingen. Dus nee, het is moeilijk te bedenken... als je dit nou had opgeschreven uh, tien jaar geleden... dan ben ik benieuwd wat er gebeurd was. De cynici zullen zeggen... Maar ja, die mensen slikken alles of spuiten alles, maakt niet uit. Ik weet het niet. Dus ik denk dat dat ook moet gebeuren. En ik denk dat dopingautoriteiten naast... Het tegenhouden dat dit gebeurt, want, want begrijp me goed, dit is geen, geen, uh, geen pleidooi voor om, om, om EPO te gaan geven, maar dat we tegelijkertijd het ook wel goed moeten voorlichten. Het... En het maakt de prestatie van al die betrapte wielrenners eigenlijk alleen maar knapper. Ja, en het ook ligt tragisch dat dat hele getal, als het waar is, dat hele getalenteerde sporters dus hierdoor de, de grond in vliegen en uh, uh, ja, misschien uiteindelijk uh, uh, het ook zonder hadden kunnen doen. Dat is denk ik het punt. Adam Cohen, dank u wel. Dank u wel. <lacht> ik heb het! Eureka! We gaan verder met de hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. Elke week wordt er een nieuw onderwerp ingebracht door een van de gasten. Maar dan moet er ook weer iets uit de lijst worden afgeknald. Welkom Jan Frans van Dijkhuizen. We gaan het zo meteen hebben over pijnbeleving in verschillende tijden en culturen. Maar allereerst aan u de nobele taak om uh, onze hitparade even onder handen te nemen. U mag iets er. Uh toevoegen als u dat wilt, maar dan moet er ook iets uit. Heeft u ja. iets uh, gevonden waarvan u denkt, nou ja, dit moet echt in, in de hitparade? Ja, ja, ja zeker. Ja, nou, ik... dan, uh, dan moet er dus ook iets uit. Ik zal eerst even voorlezen wat er tot nu toe in staat. Dan kunt ja. u uh, overzichtelijk kiezen. Elektriciteit uit planten. Het is binnenkort mogelijk om elektriciteit uit planten te oogsten... terwijl de plant gewoon doorgroeit. En dat komt allemaal door onderzoek van Marjolein Helder uit Wageningen. Zij onderzoekt hoe je energie uit planten kunt halen. Het concept van 3D-printen, ingebracht door Nick Ramsey. En hij denkt dat een revolutie gaat veroorzaken. Want in de nabije toekomst kan je spullen bestellen via het internet. en ze gewoon thuis uitprinten. Dus je hoeft helemaal nooit meer naar de winkel. Dus je bestelt, weet ik het, een, een scheberlamp of, uh, of een boek of, uh, of een vaas, weet ik het. En uh, dat print je dan thuis uit nadat je het hebt gekocht bij een uh, online warenhuis. Stamcellen gemaakt van huidcellen zijn gebruikt om weer eicellen van te maken. En dat allemaal bij muizen. Dus je had een muis, dan haalde je wat uh, huidcellen eruit. Daar maakte je blanco stamcellen van. En van die blanco stamcellen maakte je weer eicellen. En uit die eicellen kwam dan weer een nieuwe muis. En zo kan de muis zich uh, geheel seksloos voortplanten. <laughs> en dan hadden we ook nog uh, junk-DNA. Junk-DNA werd heel lang gezien als uh, overbodige rommel die zo bij uh, het vuilnis kan. weg ermee. Althans, dat was de oude redenering. Maar nu blijkt uit Amerikaans onderzoek van het afgelopen jaar dat die 98,5% van DNA die voorheen dus als rommel werd gezien, wel degelijk belangrijke functies heeft. Het heeft aan- en uitschakelaars van onze genen en zelfs ook dimmers van onze genen. En uh, nou ja, de ontdekking van het afgelopen jaar niet afschieten. Oh nee, het was, het was heel vrij. U mag helemaal weten wat u doet. Het Hicks deeltje. I think we have it. Yeah. You agree? Yeah. Yeah. Ontdekt door jarenlang onderzoek in Geneve door het CERN-instituut. Nou ja, was uh, volgens mij de grote hit van het afgelopen jaar. Uh, Oké, okay, wat, wat wilt u erin uh, brengen? Nou, ik vind het allemaal uh, prachtig, uh, prachtig onderzoek. En ik zou het liefst gewoon alleen maar iets toevoegen zonder dat er iets uit moet. Maar dat kan niet. Dus ik zou de 3D-printer eruit gooien. Oké, okay, weg met de 3D-printer. <middels> Jammer, was wel praktisch. En wat, wat wilt u er dan. Uh, Inbrengen. Ja, ik wil iets inbrengen uit een heel andere hoek. En ook niet eens zo heel erg nieuw. Het, het, ik wil een boek inbrengen uit 1973. Het is alweer bijna 40 jaar oud. Doe maar. Um, maar ik wilde graag iets, iets inbrengen uit een hele andere hoek. Je ziet dat de, de top 5, zoals er nu is. Heel, heel erg is gericht op derde wetenschap. Harde, harde wetenschap. Die draait. Hè, je, je ziet dat die, dat die vijf ontdekkingen heel erg draaien. op het in, verder in kaart brengen van delen van de. Ja, laten we zeggen de, de, de, de, fysieke, de fysieke wereld om ons heen. Uh, prachtig onderzoek. Het leek me heel leuk om iets in te brengen wat over hele andere vragen gaat. Um, en dat is namelijk een boek van uh, een antropoloog, Clifford Geertz. Of Geertz, uh, G-E-E-R-T-Z. De interpretatie van uh, uh, culturen uit 1973. De interpretatie van culturen. Uh, die daarin een, een prachtig model formuleert... of een prachtige, prachtige ideeën formuleert... over wat we nou eigenlijk dienen te doen als antropologen... en ook als cultuurhistorici bijvoorbeeld... wanneer wij andere samenlevingen uh, elders in de wereld... of uit een, uit een andere tijd analyseren. Wat is dat, dan eigenlijk onze taak? Dat is nogal ingewikkeld. Je ziet ineens een, een volk dat andere gewoontes en, en zeden erop nahoudt... En ja, waar te beginnen met dat beschrijven, analyseren en Precies, duiden. Precies, wat doe je dan eigenlijk? En duiden, je zegt nu duiden... en dat is eigenlijk de kern van wat hij zegt. Uh, hij, hij ziet de, de antropologie... en ik zie denk ik de hele geesteswetenschappen... als een duidingsproject wat, wij, wat antropologen horen te doen zegt Keertz, is als het ware reconstrueren... wat de betekeniswereld is waarin mensen leven. Hij zegt al op vrij vroeg in het boek... De mens is eigenlijk een soort, het, nou, zou je kunnen zeggen het uh, culturele dier. Een mens, de mens is een soort dier dat zich zelf verstrikt heeft... in een web van betekenissen dat hij zelf heeft gesponnen. Dus als je dat wat anders zou moeten zeggen... Een, een, elke samenleving vertelt verhalen aan zichzelf over zichzelf, over wie die samenleving is. Wie zijn wij? Waar gaan we naartoe? Waar komen we vandaan? Uh, wat vinden we waardevol? Uh, he, uh, hoe, hoe steekt onze samenleving in elkaar? Uh, hoe, hoe definiëren we onszelf? En dat, is allemaal, dat zijn constructies. Dat is niet iets wat je als samenleving, als cultuur vindt... en als het ware benoemt, maar dat is iets wat je zelf maakt. En daarom is het ook belangrijk om dat te duiden. Ja. Ja. Ik vind het heel goed om het in te brengen, want als we alleen maar aandacht hebben, en dat is in onze tijd wel een beetje aan de hand, zo langzamerhand, voor de harde wetenschappen, dan, dan zitten we dus misschien in een perfecte samenleving met allemaal technische hoogstandjes, zichzelf voortplantende muizen die elkaar niet meer nodig hebben en, en goederen die je gewoon kan uitprinten en, yeah. en uh, allerlei, uh, nou ja... Makkelijke energie, maar dan weten we niet meer waar het, waar het leven toe uh, dient. Waar het voor dient, en sterker en dan nog: dan worden we diep ongelukkig. Worden we diep ongelukkig, en sterker nog: ook de allerhardste wetenschap opereert impliciet vanuit bepaalde betekenisgevende kaders. Ook de allerhardste wetenschap. We ...opereert vanuit een... Herbotheek. ...culturele, vanuit culturele aannames over Ja, aan culturele cameras. Aannames over Heel wat waardevol goed. is. Hij wat voor er, wetenschap we moeten, moeten doen. Wat, wat voor kennis we zouden moeten nazoeken. Hè, of wat voor kennis we moeten, we moeten nastreven. Dat zijn allemaal culturele zijn. Ja, Hij culturele staat erin aannames. hoor. Hij nou, nou staat geweldig. Erin. Dank Jan Frans van Dijkhuizen. Zometeen gaan we het <coughs> hebben over uh, pijn en pijnbeleving en dus ook mededogen door de eeuwen heen. Maar eerst nog even iets over rode bloedlichaampjes. Daar zijn ze weer. Waarom heeft de een er meer van dan de ander? Dat is een belangrijke vraag en een lang onopgeloste vraag. Want een tekort aan rode bloedlichaampjes leidt tot vervelende ziektes. Onderzoekers denken nu het mysterie voor eens en voor altijd ontrafeld te hebben. Cardioloog Pim van der Harst van het Universitair Medisch Centrum Groningen... is de eerste auteur van een artikel dat afgelopen week in Nature verscheen. We hebben hem nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Jullie hebben het bloed van maar liefst 135.000 mensen onderzocht. Hoe, hoe kwamen jullie aan al dat bloed? Ja, nou, de, een, een van de vragen was... Uh, of de, hoe we aan al dat bloed kwamen is van een heleboel andere cohorten... en uh, van um, honderden onderzoekers wereldwijd. Dus uh, dat zijn allemaal losse cohorten... die uh, elke, elke onderzoeker die een paar duizend mensen heeft aangeleverd. En wat hebben jullie dan vervolgens gedaan met dat bloed? Waar keken jullie naar? Nou, wat, wat wij gedaan hebben is per persoon, persoon of individu waarvan we bloed hadden... ...gekeken naar ongeveer 2,5 miljoen genetische variaties. En toen hebben we die genetische variaties vergeleken met ja, de bloedeigenschappen van de rode bloedcellen dan. En toen hebben jullie gevonden hoe het kan dat de een van nature wat minder rode bloedlichaampjes aanmaakt dan de ander. Waar lag dat aan? Wat hebben jullie gevonden? Nou, we, we... We hebben ze dus uh, vergeleken, die 2,5 miljoen variaties, en dan vinden we ongeveer op 75 uh, um, regio's op het genoom, op ons DNA, associaties die dan samenhangen met de rode bloedlichaampjes. En die uh, uh, verklaren voor een deel de variatie die we zien. Dus uh, helaas, zoals u zei, niet alles, maar voor een deel. Uh, maar daarvan is wel een groot deel nieuw, het merendeel is nieuw. Maar wat heb je dan als je 75 genetische variaties hebt... die verband houden met rode bloedlichaampjes? Wat, wat, wat weet je dan feitelijk? Nou, wat je feitelijk weet is nog niet zo heel veel. Maar wat je doet is eigenlijk een, een fundering neerleggen... voor toekomstig onderzoek. Want de toekom, de, in de toekomstig onderzoek moeten we nou gaan bekijken... hoe dat mechanisme nu precies is. Eh, bijvoorbeeld welk gen het is dat het verklaart. Want we hebben de regio gevonden. Maar het is niet zo dat elke regio maar één gen heeft... Die, de, die het verklaart. Dus zoals EPO, hebben we hebben het net over EPO gehad. Dat ligt ook op, een, op het genoom ergens in ons DNA. En dat doet ook iets met rode bloedlichaampjes. Um, maar er zijn nog meer genen. We hebben er, um, waarschijnlijk zijn er nog veel meer genen die betrokken zijn. Dus het is een heel complex geheel. En de uh, toekomstige onderzoek moet laten zien... welke genen per regio nou het bepalen. Ja, want EPO is ook een lichaams eigen stof. Hè? Dat, dat vergeten mensen wel eens. Je maakt ja. het zelf ook gewoon aan. Ook ja. al heb je niks misdaan. Precies, en EPO lag ook eh, dichtbij een van de regio's die wij gevonden hebben. Er lagen ook nog andere genen, dus hij staat er niet zo expliciet in. Maar op hetzelfde chromosoom, op het uh, zevende chromosoom, daar, daar ligt ook EPO. En dat ligt vlakbij wat, wat we hier laten zien. Nou, sommige mensen hebben te weinig rode bloedlichaampjes, daar krijg je dan aandoeningen van. Een uh, bekende is sikkelcelanemie. Wat heb je dan? Hoe ziet je lever er dan uit? Ja, wat bij verschillende bloedarmoeders, sikkelcelanemie is, is een goed voorbeeld. Dat is iets wat in Nederland niet um, veel voorkomt, meer het Middellandse zeegebied. Um, wat je dan hebt is dat je ja, bloedarmoede krijgt. En bloedarmoede kennen we hier in Nederland wel, maar dat krijg je bij anemie ook. Met daarna nog meer problemen, omdat de cellen afsterven. Maar die mensen uh, krijgen allerlei klachten, zoals uh, vermoeidheid en, en ziek zijn. En dat zou dus misschien binnenkort wel uh, tot het verleden kunnen behoren... Hebben jullie nog meer toepassingen? Nu jullie deze genen weten, waar kan je het nog meer uh, het voor gebruiken? Ja, wat, wat wij zelf vooral interessant vinden is... Kijk, die rode bloedlichaampjes is wel een soort thermostaten van het lichaam hoeveel zuurstof we nodig hebben. Dus we kijken ook of de gevoeligheid van cellen anders is, afhankelijk van uh, de uh, hoeveelheid rode bloedlichaampjes. Maar andere toepassingen kan je bijvoorbeeld zoeken bij bloeddonoren. Mensen die, die bloed geven, die doen dat vaak vrijwillig, maar niet iedereen mag een tweede keer bloed geven omdat de bloed te veel gedaald is. Nou, wat wij denken is dat je met, de, met kennis te hebben van deze genen beter kan voorspellen... wie wel sneller of minder snel in het eh, eh, bloedlichaam zal dalen. En misschien kan je dan een, een persoonlijk bloeddonatieschema opstellen. En dan hoef je niet mensen af te wijzen die misschien prima toch bloed zouden kunnen geven. Ja, ja, ja veel mensen vergeten, maar er worden honderden bloedtransfusies per dag gedaan... bij mensen die ongelukken krijgen of operaties of ziektes... En eh, nou, dat, dat, nou, die mensen zijn wel afhankelijk van bloeddonoren. En je wil natuurlijk dat het bloed heel goed bij iemand past. Nou, en alle bloedgroepen zijn ook weer anders. Dus, dus dan kan je de donor en de, de ontvanger aan elkaar matchen. Pim van der Hars, dank u wel. Cardioloog aan het Universitair Medisch Centrum in uh, Groningen. En uh, nogmaals gefeliciteerd met de publicatie in Nature en deze belangrijke doorbraak. Dank u wel. Zometeen gaan we het hebben over de vraag waarom je hersenen pijn lijken te doen... als je iets te kouds eet, zoals een, een ijsje of als je een te koud blikje aan de mond zet. Maar eerst gaan we het hebben over pijn, want pijnbeleving is cultuurgebonden. Blijkt uit onderzoek van Jan Frans van Dijkhuis, u hoorde hem net al. En onze huidige kleinzerigheid, dat is allemaal een product van de reformatie. En hij schreef er een boek over Pain and Compassion in Early Modern English Literature and Culture... Is er ooit een cultuur geweest waar, waar pijn niet als iets vervelends werd ervaren? Ja, dat is grappig. Dat, dat is, een, de, de, dit is een, een, een hele moderne aanname. Dat pijn iets is wat, we, wat naar is <laughs> en wat we moeten uitbannen. Maar pijn. iedereen heeft gewoon pijn. Als je iemand op zijn kop slaat, dan, dan maakt dat natuurlijk niet veel uit... in welke tijd je leeft of van welke cultuur je nee, deel uitmaakt. Nee, dat, maar dat, dat, dat is een van de aardige dingen over pijn. Het is natuurlijk enerzijds een, een universeel biologisch gegeven. Dat hoort bij mens zijn, het feit dat wij een menselijk lichaam hebben. Anderzijds uh, is het zo dat de ervaring van pijn... altijd cultureel geconditioneerd is. En dan heb ik het misschien niet over wat je ervaart als iemand... als je een klap krijgt of zo. Hoewel daar ook al, maar hé, laten we zeggen, als jij je vingers brandt uh, aan een hete pan, ik weet niet of in, in hoeverre dan er allerlei culturele verhalen over pijn al mee gaan doen in hoe je, hoe je die pijn ervaart. Maar als je er over wat serieuze lijden hebt, uh, dan roep, roept dat altijd de vraag op rond betekenis en altijd de vraag. Uh, wat, wat, wat voor betekenis je aan die, aan die pijn toekent. En dat kan doorheen de tijd en per plek nogal, nogal wisselen. En ook binnen, binnen één cultuur kunnen er natuurlijk allerlei botsende verhalen zijn... over wat pijn is, wat we daarmee moeten, en hoe we dat dienen te ervaren. In, in uw geval, u heeft een, een, een studie gedaan naar uh, de vroegmoderne tijd. de ja, 16e, hoe daar 17e eeuw. Een, hoe daar een verandering in de pijnbeleving ontstond. Laten we eerst teruggaan naar, naar de oude tijd, de middeleeuwen. Uh, waarin verschilde hun pijnbeleving van onze pijnbeleving? Historie... En hoe weet je dat? Ja, hoe weet je dat? Nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Kijk, uh, pijnervaring op zich kun je als historicus niet... Achterhalen. Hè? Dat is natuurlijk iets wat zich aan onze waarneming onttrekt, want dat was duizend jaar terug. Wat je natuurlijk wel kunt achterhalen, is wat mensen er zo over, over opschreven. En wat mensen er zo over zeiden in want allerlei je, soorten teksten. Je kunt Andermans pijn nooit voelen, dat geldt ook al in het heden. Dat geldt dan helemaal voor historische uh, figuren. Maar je kunt wel weten wat mensen erover gezegd hebben ja, of geschreven. Ja, ja, en je ziet, nou ja, ik heb zelf niet zo heel veel onderzoek gedaan naar de late middeleeuwen. Maar er zijn andere boeken over die, er, ja, die, sterk, die, die erop wijzen dat. Er is een heel verhaaltje, in de, met name de late middeleeuwen... waarin pijn als iets positiefs wordt gezien... wat je zelf zou kunnen nastreven. Pijn bijvoorbeeld is een manier om één te worden met Christus. Want die leed ook pijn. Dus als jij pijn leidt, dan word je als het ware een, een beetje Christus. Doe je daar aan mee. Dus kun je het ook actief gaan zoeken. Was pijn dan ook iets wat je actief moest nastreven door zelfkastijding? Bijvoorbeeld, dat is dan... Een mogelijkheid, ja. Um, ja. Het, is in, het is in ieder geval iets wat je zou kunnen gaan nastreven. Uh, en wat is, waar dus zo'n positieve waarde aan wordt toegekend. En dat vaak... hoe ging dat dan in praktijk? Iemand uh, stoot zich of, of wordt gemarteld. Dat gebeurde natuurlijk in die tijd ook uh, regelmatig. Of kreeg iets op zijn kop. Hoe reageerde je dan? Dan riep je geen ouw. Nou, dat denk ik wel. Kijk, je moet natuurlijk ook weer niet. Het zijn natuurlijk complexe dingen. Waardoor je moet ook weer niet denken dat, dat mensen alleen maar bezig zijn met het nastreven van pijn. Er is ook een hele medische literatuur. in de late middeleeuwen over hoe je kleine pijntjes tegen kunt gaan. Hoe je pijn wat, kun, wat kunt afzwakken. En mensen bestrijden pijn natuurlijk ook. Maar er is daar een, daarnaast ook een heel bijvoorbeeld religieus discours. Een religieus verhaal over pijn. Dat zegt, nou. als je serieuze pijn leidt, dan is dat ook, heeft dat ook een positieve kant. Is dat ook. Goed, want het tilt je als het ware op naar Christus. Je wordt als het ware... En, en het draagt bij aan je zielenhel. Als je nu eens flink lijdt pijn, in dit pijn leven. Pijn is reinigend. Pijn is bijvoorbeeld reinigend. En als je nu al lijdt in dit leven... dan kan dat bijdragen aan je... Aan je zielenheil hoef je misschien later. in het hierna. als weer minder te lijden. om maar zo te noemen. Juist. een duidelijk. religieus discours. waarom pijn uiteindelijk. misschien wel vervelend is. maar uiteindelijk goed. goed. Ja, He, toch, ja, toch ja. goed dat je pijn hebt. Nu veranderde dat. in de tijd die u onderzocht heeft. Ja. Hoe? En nou, hoe wat, kwam dat? Wat, wat, wat. een van de dingen waar ik naar kijk. is dat je dan. in de 16e eeuw. Ont, uh, reforma of laten we zeggen protestantse theologen daar tegenin ziet gaan. Dus protestantse theologen, Calvin, Luther bijvoorbeeld, andere auteurs die zeggen: ja, maar wij, wij zondige mensen, wij kunnen helemaal niet meeleiden met Christus. Want daar zijn we veel te zondig voor. Hè? Um, wie denken wij wel niet wat wij zijn. Die, dat het wij zou zijn. ook het, het lijden van Christus relativeren als Precies. jij als gewone sterfeling dat ook komt door. Calvin zegt dat bijna letterlijk: van ja, Horus, het zoenoffer... He, is uniek en eenmalig en in zichzelf volmaakt. Christus heeft alle pijn ondergaan die nodig is om ons te redden. Dan hoeven wij niet als zondige mensen ook nog eens aan mee te gaan doen. En wat Luther ook daarover zegt, dat is erg aardig. Die zegt ook, medelijden met Christus... dan snap je het hele punt van de passie niet. Uh, wij zijn niet de medelijders, wij zijn de beulen. Want Christus sterft voor onze zonde. Dus wij staan juist die, die, die, die, die, die, die nagels in zijn handen te, te, te rammen. Hij zegt letterlijk, als je wil huilen, huil dan maar om je eigen zonde. Maar niet om Christus en zijn, en zijn lijden, want daar hebben wij niks mee te maken. Maar goed, dan, dan mag je dus niet de pijn van Christus voelen. Dus pijn heeft dan wat minder een reden. Dat wil niet zeggen ja. dat, je, dat je meteen klasierig hoeft te worden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Wat je wel ziet is dus, dus een, ja, een veranderende blik... op de religieuze betekenis van menselijke pijn. He, het, het, het menselijke pijn wordt als het ware minder een mindere manier om een te worden met... Het heilige, zal ik maar zeggen. Het, wordt, het krijgt dus een meer ja, seculiere lading, zou je, zou je kunnen zeggen. Maar dan hebben we het over lijden. Je hebt ook nog zoiets als medelijden. Ja. En dat is toch een van de, van de basis van, van het christelijk geloof. Dat je, dat je ook ja. een beetje denkt, oh je hebt pijn, dat is zielig voor jou. Ja, het grappige is dat, uh, dat, dat met name in de laatmiddeleeuwse cultuur zich dus heel, heel erg op Christus richt. Hè? De, ik, medelijden voel je met Christus. Uh, maar wat, wat, wat je daar dus wel ziet, en dat, dat vind ik heel boeiend ook... is dat laat-middeleeuws, vroeg-moderne ook, die zeggen... en heel, wat, wat betekent pijn, als je die vraag stelt? In heel veel teksten zie je dat ze eigenlijk zeggen... wat pijn betekent is dat het medelijden opwekt. Dat, dat andere mensen het gadeslaan. Wat ze nu over tranen zeggen, want mensen vragen zich af... wat is de functie van een traan? En dat is dan om, om anderen om compassie te vragen. Een biologisch ja. mechanisme om ja. medelijden te ontvangen. Ja, ja. ja. Ja, nou, daar, daar, daar lijkt het op. Je ziet dat we in het, het vroegmoderne denken over pijn is dus dat die link heel, heel sterk wordt gelegd. En ze zijn heel erg bezig met die vraag van als iemand anders leidt, wat doet het dan met ons? Moeten wij dan medelijden voelen? En zo ja, met wie en met wie dan niet? En wat, wat, wat voor en vooral soort medelijden? Met, met wie niet, want in die tijd werd er ook gruwelijk gemarteld. Ja. Mensen kwamen op gruwelijke wijze aan hun einde. Als je met iedereen medelijden gaat hebben, dan, dan plaatst dat een bom onder de hiërarchie. Precies, dat heeft een bijzonder nivellerende werking. Ja, <laughs> en dat, uh, dat is ook heel. Dat, dat is ook Link. Uh, je ziet ook dat uh, auteurs daar, daar inderdaad mee bezig zijn met die vraag: van oké, okay, stel dat we nou medelijden als een soort ethisch ideaal zouden gaan propageren, waar, waar trekken we dan de grens? Maar gaan we dan ook bijvoorbeeld Edmund Spence, een heel, een heel belangrijk laatste 16e eeuw's. Een Engels auteur die stelt zich eigenlijk de vraag... gaan we dan ook medelijden krijgen met rebellerende ieren... die wij keihard aanpakken. En die moeten we keihard aanpakken. Maar voor je het weet, krijg je medelijden met ze. Dus medelijden heeft een heel vervelende eigenschap. Namelijk dat je het zomaar met iedereen kunt gaan hebben. Uh, en je ziet dat, dat vroegmoderne En hoe los je dat op? Daar komen ze niet goed uit. Dat is, dat is heel, erg, heel erg aardig. Uiteindelijk blijft dat een groot probleem. En eigenlijk de enige auteur die ik ben tegengekomen... die daar als het ware een uitweg uit vindt... is Michel de Montaigne. Denk je dat is dan een eh, geen, geen Engels auteur... maar zijn werk werd in 1603 al in het Engels overgezet. Dus dat, en dat lazen veel Engelsen. Eigenlijk is hij de enige vroegmoderne acteur, of, uh, auteur... die ik ben tegengekomen... die medelijden niet zozeer als een probleem ervaart. Die zegt, nou, um, eigenlijk is het heel goed... als we medelijden gaan voelen met iedereen. En sterker nog, dat zou wel eens een uitweg kunnen zijn... uit allerlei ellende van onze tijd. Hij zegt bijvoorbeeld, de godsdienstoorlogen... die vinden hun oorzaak in een afwezigheid van medelijden. In een onvermogen om, in, om ons in het lijden, le in het leed van anderen in te leven. Als we dat nou eens zouden kunnen doen... dat zou misschien een hele hoop schelen. En hij voelt zelfs medelijden met dieren... Maar ja. hij zegt ook, en dat vond, vond ik opmerkelijk, dat er culturen zijn. Hij, hij bluft natuurlijk een beetje, want volgens mij kwam hij de deur nooit uit. Maar hij beweert dat er culturen zijn waar de vrouwen even de bosjes inlopen, kind baren en waar het helemaal geen pijn doet. dat zegt hij ergens? Dat... Ja, in, in zijn essays. Dat vond ik opmerkelijk, want ik vroeg mij af: uh, is dat uiteindelijk ook een, een, een deel daarvan? Dat als je pijn relativeert, dat je dan ook denkt dat het fysiek er niet is en dat je dat dan misschien ook niet meer voelt. Nou, dat, dat, is, ja, dat is grappig dat je dat noemt. Want dat is een idee waar je heel, heel uh, erg mee bezig is. Je hebt in, het, in de vroegmoderne tijd zo aan de neo-stoïcisme. Neo dat is een soort vroegmoderne variant van eh, denken de oudheid. Stoïsche denken de oudheid. En daarin gaat het vaak over pijn. En neo-stoïsche denkers zeggen inderdaad van... ja, pijn dat kun je... Weigeren. Je kunt weigeren om de pijn... Dat, dat, je kunt, de, de, de, als het ware, de pijn niet toestaan... om zich tot jouw bewustzijn door te dringen. Um, en dat vindt Montaigne een fascinerend idee. Dus daar, gaat hij, daar schrijft hij veel over. En ik denk dat, dat die opmerking die je net noemt... ook in, in dat kader past. Maar uiteindelijk wijst hij dat ook af. Uiteindelijk... Zegt hij ook dat dat, dat dat onzin is? Dat dat pijn, dat je niet pijn niet niet kunt voelen, je kunt niet je over pijn heen zetten. Pijn is een belangrijk thema in onze cultuur, maar uiteindelijk is het dus ook een belangrijke conclusie dat hoe je met pijn omgaat, niet alleen iets medisch of biologisch is, maar wel degelijk ja. cultuurgebonden. Het is ja, en er is wel in het, in het hele hedendaagse denken wel een soort aanname dat nou het hedendaagse denken over pijn is zeer sterk gemedicaliseerd. Um, en het is aar, heel erg aardig om te zien dat als je naar de naar de vroegmoderne tijd kijkt, dat je ziet dat dat, dat, dat daar heel anders werkt. Um, en misschien is dat ook iets interessants voor onze tijd nu. Om eens over na te denken. Ja, voor je spirintje. allerlei andere mogelijke. Denk. Nou ja, Aspirin is dan een beetje een triviaal voorbeeld. Maar als het om wat ernstige lijden gaat, dat er allerlei andere. De verhalen over pijn mogelijk zijn, buiten de medische wetenschap Jan, Jan, Jan Frans van Dijkhuizen, dankjewel. Onderzoeker, culturele geschiedenis van het lichaam in Leiden. We gaan uh, verder met uh, pijn in onze rubriek post. Want in de rubriek post kunt u een vraag stellen. Iets waar u al heel lang mee rondloopt en waar u maar geen antwoord op vond. Jimmer Bosman, welkom. Hoi. Wat is uh, de vraag? Je had een vraag ja, ingestuurd. Ik vroeg me af waarom je hoofdpijn kreeg als je uh, een smoothie drinkt of een ijsje eet. En het is te koud? Uh, ja. Want en dan krijg, je, dan krijg je een soort zurende pijn in, in je hersenen, hè? Of, of, ja. in, of, of in je vulling, als er al sprake van is. Zullen we eens op zoek gaan naar het antwoord? Ja. We zijn terechtgekomen bij Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. Uh, Goedenavond, meneer Hof. Ja, graag. U bent uh, bekend van allerlei reportages en documentaires waarin u veel te lang in koud water zit, of, uh, of op, op blote voeten over de Noordpool loopt. Kortom, u weet alles over pijn, pijn onderdrukken en uh, koude. Heeft u het wel eens gehad dat u een ijsje nam en dat het pijn deed aan de, aan de hersenen? Of bent u daar helemaal van genezen van dat soort uh, pijntjes? Nou, als ik dat. Uh, nou, zeker wel. Ja, ik weet waar je het over hebt. Dat, uh, dat heet een freeze. Freeze. En hoe komt dat? Brain hoe is dat freeze. te verklaren, een brain freeze? Dat uh, als je het ijsje te snel opeet, dat is uh, direct de koude uh, wat op de uh, aderen werkt. En die hebben te maken met het zenuwstelsel. Want het zenuwstelsel die zorgt ervoor dat de aderen open en dicht gaan. Maar de koude die zorgt dat het te snel gaat. En daardoor gaan die zenuwen werken. Hé, hey, wat is hier aan de hand? En die gaan signalen afgeven. En dat is zenuwpijn. Want het, de hersenen moeten 37 graden bloedtemperatuur houden. En... Uh, die begrijpen niet dat er zo snel koude naar de voorhoofdvolte... die in verbinding staat met de tong en de neus... Eh, dat dat zo snel gaat, waardoor dat bloed te koud wordt in de hersenen. En dan krijg je een zenuw. En dan krijg je brain freeze. We hadden het er net over of je pijn ooit helemaal kunt wegdenken... of je je helemaal boven je pijn kunt stellen... U doet dat feitelijk heel vaak, hè, als u, als u zo lang onder ijs verblijft of uh, onder ijs doorswemt of op blote voeten over de Noordpool rent. Ja, uh, je kan je ook op pijn uh, trainen, dat gaat. En dan uh, gaat je pijngrens, die gaat heel sterk uh, omhoog, waardoor je veel meer de pijn kan controleren. Oftewel het zenuwstelsel. Dat gaat. Heeft u een tip voor Jimmer, hoe je dat moet doen als je een te koud ijsje eet? Ja. Uh, nou, niet te snel eten. Dat is vrij praktisch nog. Ja. Jimmer, niet te snel eten. Nee, ja, zou ik doen. Wel genieten. Ja, maar, niet ja. te, maar niet te snel eten. Nee, niet te snel eten, want als je te snel eet dan wordt het uh, snel koud. En nee, dan geniet je ook niet meer. En dan krijg je krijg het zo is. zo Juist. Ik uh, dank u, Wim uh, Hof, de Iceman, en ook uh, dank Jimmer Bosman. Dank ja. u wel. Was het bevredigend antwoord? Ja. ja. Oké, okay, dank jullie beiden. Als u ook een vraag heeft, iets waar u antwoord op wilt hebben... labyrinthradio.wpro.nl en geen vraag is ons te gek. We gaan het hebben over de noor, de baaijes, de bak, de lik, het staatshotel, het cachet. Enfin, de gevangenis. Meer precies de gevangenisarchitectuur. Want met hektralies en binnenplaats en koepel is de gevangenis makkelijk te herkennen. En aan de architectuur van het gevang kun je dan weer de tijdgeest terugzien. Bij ons de gastcultuurwetenschapper Ros Floor, hartelijk welkom. Wat, wat is uw mooiste gevangenis eigenlijk? Welke vindt u het meest fraai? Um... Nou, ik vind vooral de, de koepelgevangenissen, dat zijn uh, ja, indrukwekkende gebouwen. Zoals die in Haarlem ook staat. Dan in je met de trein en, langs. Ja, en in Arnhem en in Breda staan ook uh, dat staan de twee oudste koepelgevangenissen. Die zijn in het begin van de jaren tachtig van de negentiende eeuw uh, gebouwd. En naderhand is in Haarlem uh, die derde koepelgevangenis gebouwd en die is in uh, 1901 opgeleverd. Koepelgevangenissen. Wat heb je eigenlijk nog meer voor, voor genres in, in gevangenisarchitectuur? Uh, de andere bekende type uit die tijd dat is de vleugelgevangenis. Die, uh, dat ziet er in grote lijnen zo uit. Je hebt een centrale hal en van daaruit heb je uh, drie of vier of soms vijf vleugels die naar buiten toe uh, uh, lopen. En dan zitten de, de cellen aan de, aan de, aan de gevels, van die, uh, achter de gevels van die vleugels. Uh, aan weerszijden van die vleugels. Dus centraal stellen we een vierde van de, een open ruimte... vanaf het, van beneden tot, tot aan het dak. Dan heb je ook de eilandgevangenis. Daar moest ik vandaag aan denken... omdat Mandela even in het nieuws was gezien zijn gezondheid. Is, is dat ook een, een specifieke vorm van architectuur? Robben-eiland bijvoorbeeld? Ja, in, in Nederland hebben wij niet zo'n uh, Nooit zo gehad, hè? Nee. Die tijd. Nee. Nou kan je aan de gevangenis de maatschappij herkennen. Als we nou kijken naar zo'n koepelgevangenis... die in Haarlem is gebouwd rond 1900. Wat zegt ons de koepelgevangenis? Wat is de gedachte achter de koepelgevangenis? Nou, het belangrijkste is de invoering van het uh, nieuwe wetboek van strafrecht in uh, 1886. Dat uh, bracht een grote hervorming in het strafrecht uh, met zich mee. dat bracht ook een, een grote stelselwijziging in het gevangeniswezen mee... En het belangrijkste uh, verschil met de periode daarvoor is, uh, voor 1886 werden uh, criminelen, die werden vaak in de gevangenis in grote groepen opgesloten. En die sliepen op grote slaapzalen, ze aten in grote eetzalen en ze werkten gezamenlijk in uh, werkruimtes. Terwijl naderhand, vanaf 1886, was het eigenlijk de regel... er waren uitzonderingen, maar in principe was het de regel... dat de gevangenen individueel werden opgesloten. Iedere cel en niet meer samen in één hok. Ja, iedere cel. en daar, daar sliepen ze, daar uh, werkten ze, daar, uh, daar aten ze. Maar dan, dan kan je als architect dat nog steeds op heel veel manieren oplossen. Dat is sindsdien ook gedaan. Waarom kom je dan uit bij... Ofwel een gevangenis met vleugels, ofwel een gevangenis met een koepel. Nou, de belangrijke discussie uit die tijd, in Nederland ook uh, vooral, was... Uh, die ideeën over het onderlinge isoleren van gevangenissen... Dat was, uh, dat was het centrale idee, de centrale ideologie van het gevangeniswezen uit die tijd. En aan de architect was eigenlijk de taak om, uh, om gebouwen te ontwerpen... waarmee dat, uh, die onderlinge isolatie zo goed mogelijk uh, werd geregeld. Dus de onderlinge isolatie wil zeggen dat je weliswaar gevangen zit... maar dat je zo min mogelijk andere gevangenen tegenkomt. Ja, dat klopt. En dat lagen er twee beginslaan ten grondslag. Uh, enerzijds wilde men voorkomen dat die uh, gevangenen elkaar onderling gingen beïnvloeden... en dat de gevangenis eigenlijk een soort uh, hooggeschoven misdaad werd. Dus onderlinge morele besmetting probeerde men te voorkomen. Dat is een mooi woord, morele besmetting. Ja, dat was, uh, zo werd dat in die tijd ook uh, wel, wel uitgedrukt. En aan de andere kant was het zo dat men had het idee, als je mensen onderling isoleren, dan, dan gaf dat ruimte tot, tot inkeer. Dan gingen mensen over hun slechte gedrag nadenken en dan, dan zouden ze op die manier tot het goede gaan komen. En wat is dan het verschil in, in filosofie achter de, de koepel en de vleugel? Nou, in principe uh, zijn beide typen gevangenissen... Uh, uh, erop gericht om die uh, gevangenen onderling... zoveel mogelijk te, van elkaar te isoleren. Alleen op een andere manier. En de discussie over van hoe, hoe werkt dat het beste. En... Um... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gevangenis in Haarlem, daar is een uitgebreide discussie over gevoerd: van hoe gaan we dat doen? Aanvankelijk was het plan om daar een, een vleugelgevangenis neer te zetten. Maar naderhand kwam die minister van Justitie, uh, die was tot het inzicht gekomen dat het toch beter was om een, uh, een koepelgevangenis neer te zetten. En dat was weliswaar wat duurder, dus de kosten per cel die waren wat hoger. Maar hij dacht, en daar er was ervan van overtuigd, dat je die onderlinge isolatie van. Uh, van gevangenen op die manier beter kon bereiken. En dat, als je naar die gebouwen kijkt, dan kun je bijvoorbeeld zeggen... in een vleugelgevangenis, daar zit je in een cel en dan zit je aan een gang. En als je dan door, door, door zo'n spiegel had... als je vanuit die, je eigen cel naar de andere kant kijkt... dan had je eigenlijk een, een tegenoverbuurman op vijf meter afstand. En nu heb je de afstand geoptimaliseerd. En als je dat binnen een koepelgevangenis kijkt... dan is die, dan is dat, uh, die afstand tegenover je, je buurman uh, dat is 51 meter. Hij dus gaat dicht, hè, de koepelgevangenis in Haarlem? Daar is, ik dacht dat het er sprake van was... in het kader van die bezuiniging dat hij ging sluiten, ja. ja. Dat is, vindt u dat jammer? Of zegt u van, nou ja, maakt mij wat uit? Nou, dat, ja, het zijn op zich uh, hele karakteristieke gebouwen natuurlijk. En, en het is natuurlijk ook, het is ook belangrijk van wat gebeurt er dan daarna mee. Ja, wat kun je, natuurlijk je verder is er heel nog veel mee? Verschil, of, je, of je hem afbreekt of dat je zegt van uh, je geeft hem een andere bestemming. En uh, je, kun, je kunt dan nog wel dat, uh, dat type gebouw uh, goed bekijken. Laten we het eens hebben over gerechtsgebouwen. Want uh, u doet onderzoek naar de, de architectuur van, van het recht. Een, een gerechtsgebouw daarvan zou je zeggen dat moet vooral imponeren. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe doe je dat als architect? Ik kan me voorstellen een, een enorm statige ingang... en een hoge trap en een hoog plafond... en, en een mooie marmeren leeuwen bij de, bij de ingang. Ja, je ziet dat die uh, gerechtsgebouw uit het einde van de 19e eeuw... en het begin van de 20e eeuw... dat die duidelijk verschillen van die huidige gerechtsgebouwen. En een belangrijk verschil dat zit erin dat je inderdaad... Uh, dat er geprobeerd wordt om een sterke nadruk op uh, gezag en macht van de overheid uh, te leggen. Dat als je terecht staat dat je ook geïmponeerd bent door het gebouw wat. Ja, dat klopt. Je ziet dat uh, zowel aan de buitenkant van het gebouw... als aan de binnenkant van het gebouw. Je ziet bijvoorbeeld uh, bij veel gerechtsgebouwen een grote bordestrap. En, en die gaat dan naar een niveau van twee, drie meter boven het straatniveau. En daar is eigenlijk dan vaak de hoofdverdieping van het, uh, van het gerechtsgebouw. Dat geeft al een, een soort verhevenheid boven het uh, boven het, uh, de straat, zeg maar. En, dat hele, ja. en wat ziet u ziet? aan onze huidige rechtbanken en onze huidige gevangenissen? De belmer die is al wat ouder dan, maar dat is een, een bekende bias... waarvan de meeste mensen weten hoe die eruit ziet. Wat zegt dat over onze tijd, zo'n gebouw? Kunt u daar iets over zeggen? Nou, het belangrijkste verschil met die periode van eind 19e eeuw is dat... Uh, uh, het eind van de 19e eeuw was alles erop gericht om uh, die gevangenen van elkaar te isoleren, terwijl later uh, zijn er ook allerlei andere ideeën geweest uh, wat je moet doen met, met die gevangenen. Er is bijvoorbeeld gezegd, ze moeten worden socialiseerd. en ze moeten uh, uh, op een of andere manier beter worden verbeterd opgeleid om te zorgen dat ze straks uh, ja, voldoende bagage hebben dat ze weer een normaal leven in de maatschappij kunnen, kunnen leiden. En hoe vertaalt zich dat naar de architectuur? En, nou, de, vooral dat je behalve individuele cellen... ook uh, gezamenlijke uh, eetruimte zou kunnen hebben. Of je kunt werkruimtes hebben. Of je kunt uh, ja, ruimtes voor godsdienstoefening... waarbij, uh, waarbij mensen dan in grote groepen bijeen zijn... Opleiding, dat kan soms in een gevangenis ook een, dus een meer, rol spelen. Dus meer gericht op het leven na de, de, de bias. Ik moest ook denken aan het afstudeeronderzoek van PVV-politica Fleur Agema. Dat werd een paar jaar geleden, kwam het ineens in het nieuws. Die had een gevangenis ontworpen waarin de gevangenen langzaam naar het licht kon werken. Dus daar, naarmate je vorderde in je programma, kreeg je meer licht in je cel... en ging je ook fysiek steeds hoger in het, het gebouw. Ja. Wat vond u daarvan? Ik heb, daar, ik heb daar iets, van, iets van, van gelezen, iets van gevolgd. En uh, wat je daarin ziet is inderdaad, uh, uh, gevangenen beginnen daar op een, uh, een vrij streng niveau. En als ze zich goed gedragen, dan kunnen ze langzamerhand hun, uh, ja, een zekere verbetering aanbrengen in hun uh, Het gaf een in inkijkje in, in, in de fantasiewereld van goed en kwaad en, en straf en misdaad en, en beloning. Ja, het is natuurlijk wel een vorm van machtsuitoefening. Je probeert uh, die gevangenen te beïnvloeden vanuit een machtspositie. Je probeert ze te beïnvloeden om te zorgen... dat ze meer in jouw eigen maatstaven gaan voldoen. En dat kun je met een, uh, bijvoorbeeld met een systeem van uh, straffen en belonen... Dus zou je dat kunnen proberen na te streven. Op zich had je zo'n idee ook in het eind van de 19e eeuw al wel. Dus dat was het eerste stelsel. Daar speelde ook zo'n uh, zo idee van straffen en belonen. En dan konden mensen een betere omstandigheden bereiken. Een betere plek krijgen. Cultuuronderzoeker Ros Floor, een van de weinige mensen... die zoveel tijd heeft besteed aan het bestuderen van gevangenisarchitectuur... van buitenaf en niet van... Binnenuit. Dank u wel, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit was Labyrinth voor deze week. Onze website www.w24.nl U kunt ons mailen, labyrinthradio.nl We zijn er volgende week weer en ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.